10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het oosten van Turkije is opnieuw een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. In de stad Van storten verschillende gebouwen in, waaronder een hotel en een kantoorgebouw. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aardbeving van vorige maand was in dezelfde regio. daarmee vielen honderden doden.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 Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen aanwijzingen te hebben... dat de Nederlandse terreurverdachte in Pakistan is gemarteld. Sabir K., een man van 24, verklaarde vandaag dat hij met medeweten... van Nederland en Amerika tijdens verhoren martelingen heeft ondergaan. Buitenlandse Zaken zegt dat de consul in Islamabad... de man twee keer heeft bezocht in de gevangenis... en dat hij toen niet heeft geklaagd over zijn behandeling. Sabir K. zit inmiddels op de terroristenafdeling... van een Rotterdamse gevangenis. De A2 bij Utrecht in de richting van Amsterdam is weer open. De weg was urenlang dicht nadat een betonnen plaat van zo'n meter of twintig van een vrachtwagen was gevallen. De plaat blokkeerde alle rijstroken en moest met hijskranen worden verwijderd. Daarom werd de A2 tussen knooppunt Oude Rijn en Maarsen afgesloten. Tot ver na de avondspit stond er een lange file. Rond half tien ging de weg weer open. Het weer. In het noorden komt mist voor, die kan ook op andere plaatsen ontstaan. Het wordt drie graden in het binnenland tot een graad of negen aan zee. Morgen is er eerst nog mist en nevel. In de middag is het zonnig. Het wordt twaalf graden. Dit was het NOS-journaal. De wet van Moor Coulomb. Hoe hoger de druk, hoe sneller een gesteente breekt.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 Met Robert Meder. Goedenavond, het is een avond waarop opnieuw werd gepraat in de Amsterdam Arena. Vooral door Johan Cruijff, die niet van plan is om uit de Raad van Commissarissen te stappen en als adviseur verder te gaan. Adviseur ben ik altijd al. <laughs> dat is niks nieuws. Het nee. is niet zo, daar is, is niks nieuws mee onder de zon. Dus waarom zou ik iets inruilen om iets wat ik al heb te krijgen? <laughs> yeah dat is mooi, hè? We, we kijken ook vooruit naar de oefen in het land van Oranje... aanstaande vrijdag tegen Zwitserland. Een wedstrijd waarin Klaas-Jan Huntelaar zal ontbreken. Bij de aanvallen denkt dinsdag tegen de Duitsers wel weer van de partij te zijn. Duitsland, uh, dan is het ongeveer twee weken. Dus dan, uh, dan is het al wel weer aardig end op weg. Dan uh, zit hij weer uh, wat vaster. En uh, nee, die moeten wel talen zijn. En afgelopen week begon het schaatsseizoen. En voor de kleine APPM-ploeg gebeurde dat... met het binnenhalen van een flink aantal straksmiddelen voor de wereldbekers. Sjoerd de Vries genoot vandaag nog steeds na. Het NK is voor, voor, ja, voor iedere schaatser is gigantisch belangrijk... want je wil laten zien waar je bent. en Daarom ben ik ook zo blij met de tijden die ik gereden heb. En verder besteden we ook nog aandacht aan de hockeycompetitie... en het optreden van de Leidse basketballers in de Europese beker. Maar eerst natuurlijk de bestuurlijke onrust bij Ajax. Die blijft voortduren. Jon Cruijff en de andere leden van de Raad van Commissarissen... liggen al maanden met elkaar overhoop over het te voeren beleid. En dat blijft nog wel even zo. Een uh, gesprek in de Amsterdam Arena bracht geen verandering in die situatie. Een reportage van Ragnar Niemeijer. De Amsterdam Arena. Ja, goedenavond, Tjerk van Koas. We komen op over het Nederlandse elftal. Het was weer zo'n avond in Amsterdam. Wachten bij de slagboom van de Amsterdam Arena op nieuws over de bestuurlijke onrust bij Ajax. Johan Kruijf sprak er met Marjan Olvers en met Steven ten Haven, de voorzitter van de RVC. Om eruit te komen, om op één lijn te komen over het beleid voor de komende jaren in Amsterdam. Na 2,5 uur reed Kruijf naar buiten, deed zijn raampje naar beneden en gaf een korte reactie. De sfeer is altijd goed. Maar voor de rest is er weinig nieuws. U blijft niemand gewoon in de raad van commissarissen? Ja, maar niemand heeft gezegd dat we eruit ging. En de overige vier overigens, hoe staan die erin? Nou, we waren met we waren nummer twee. Dus uh, het zal wel, ik weet het niet. Maar dat zijn dingen die beslissen ik En de sfeer was in ieder geval positief uh, op. De sfeer is altijd goed. De sfeer is altijd Oké? Okay? Afwachten. Oké, okay, dankjewel. Ook Kea Molenaar komt het parkeerdek af. Hij zit in een zogenaamde vredescommissie... en probeert Kruif weer op één lijn te krijgen... met de rest van de commissarissen van Ajax, het controlerend orgaan. Hij ziet volop mogelijkheden, is positief gestemd. Dan nou moet je daarbij zeggen, dat is Kea Molenaar bijna altijd. Maar hij ziet volop mogelijkheden en heeft het zelfs over grijze rook misschien wel. Nou Goed, we hebben een uh, prima gesprek gehad... En, uh... Partijen zijn weer, laat ik het zo zeggen, een stuk dichter bij elkaar gekomen. Dus dat is... Nog niet helemaal dus? Ja, wel, nou ja, nog niet helemaal. Er zijn gewoon wat dingen die nog even wat nadere, wat nadere aandacht behoeven. Maar, uh... Kun je dat concreet maken? Nee, dat kan ik niet concreet maken. Maar het ziet er in ieder geval uh, het ziet er goed uit. Ja. We kwamen Kruif tegen. Hij bleef even staan. Uh, zei ja, de sfeer was verder allemaal vriendelijk. Hij zei alleen ook dat er maar twee naast hem... nog maar twee andere leden waren van die raad van commissarissen. En dus niet iedereen... Nee, het was niet een voltallige, maar dat is altijd heel lastig om midden in de week, als Johan hier is, om dan uh, midden op de dag uh, alle mensen bij elkaar te krijgen. Maar uh, Steven uh, ten Haven en Marjan Olvers, die waren namens de RAF-commissaris aanwezig. En uh, nou ja, dat was verder gewoon goed. Ja. Dus in die zin is de lucht aardig geklaard? Ja, de lucht is echt behoorlijk geklaard. En uh, zoals ik eerder zei, er zijn gewoon wat kleinere dingetjes die uh, aandacht behoeven waar ik niet over kan uitweiden. Maar dat ziet, er, dat ziet er positief uit. Wanneer zitten de mensen weer om tafel? Hoe gaat dit verder? Nou, Jon is hier, heb ik begrepen, tot zaterdag. Dus er zal morgen, misschien vrijdag, nog een keer overleg plaatsvinden. En dan, dan moet het afgerond zijn. Dan maar weer even terug naar Cruijff zelf. Het enige concrete vandaag was het afhaken nu definitief... van Marco van Basten als technisch directeur bij Ajax. Van Basten leek laatst de deur te hebben dichtgegooid... zette hem toen weer op een kier... maar liet vandaag weten dat er geen basis is voor samenwerking. Van Basten ziet het niet zitten dat er een adviesraad boven hem wordt ingesteld. Zo kan die niet werken. Kruif reageert kort en bondig. Ja, ik denk dat er een heleboel uh, onderdelen zijn waarschijnlijk. En, uh, en uh, ja, ik vind het jammer überhaupt. Een van de verhalen is natuurlijk dat u die commissie van wijze mannen rond hem wilde hebben. En dat hij daarom zegt, ik doe het niet. Jawel, er zijn altijd een heleboel verhalen. En dat legt eraan uh, hoe het echte verhaal in elkaar zit. Uh, wij zijn proberen Ajax weer een gezicht te geven daar waar hij het nodig heeft. Daar waar ze het nodig hebben. En als dit nodig is, die, die, die informatie, die, die samenwerking... dan moeten we die gewoon zoeken. Het heeft niks met de mensen te maken... of wat ze vroeger wel of niet gedaan hebben. Dat kan allemaal niet zo verschillen. Dus ja, eigenlijk weer wil opblauwen naar een hoog niveau... heb je dat, dat soort dingen nodig. Johan Cruijff over Marco van Basten die dus niet naar Ajax komt. De vraag is nu wat er de komende dagen gaat gebeuren. Gaat Cruijff weer om de tafel met de raad van commissarissen? Barstam de bom? Of is het waar wat Kea Molenaar zegt... En komen beide partijen zowaar nog tot elkaar? En rehab, 12 over 10. Het Nederlands elftal trainde vandaag achter gesloten deuren in de Amsterdam Arena. En daarna was het uh, gebruikelijke perscontact, zoals het zo mooi heet, met de bondscoach in Noordwijk. Bas Stigler had ook uh, contact met de bondscoach. Goedenavond, Bas. <laughs> <Dat> <laughs> ja, deze week werd het duidelijk dat uh, die bondscoach en de KNVB dicht bij contractverlenging zijn. Daar werd uh, natuurlijk over gesproken. Laten we even luisteren wat van Marwijk daarover kwijt wilde. Nou, ik moet zeggen, daar heb ik eigenlijk niet eens zo gek veel over nagedacht. Als het, nee, het is wel belangrijk dat je het gevoel hebt dat je werkgever graag met je verder wil. En uh, ik snap ook wel, in uh, 2016 dan is het weer een toernooi. Dus dat, dat, ze, dat ze over 2014 heen gaan, dat, dat, dat begrijp ik heel goed. En dus ik, heb, ik, ik doe dat ook op mijn gevoel. We liggen op koers en um, de verwachting is dat beide partijen eruit komen. En ik zou het niet weten wanneer. Is ook voor mij niet zo belangrijk. Hoor. Ja, Bas, dat is rond. Ja, dat uh, las ik tussen de regels door ook. <kwijnt> ja, lijkt uh, mij zo. Het is alleen, uh, het moet nog getekend worden. Wat ik van de Bondskorps ook begrepen is dat er nog wel wat mondelinge afspraken liggen die op, de, op papier moeten worden gezet. Er zal weer een clausuur inkomen. Daar hebben we het eigenlijk eerder deze week al een keer over gehad. Um, want ja, als er een droomclub komt uit een grote competitie... dan zal Van Marwijk toch zeggen, dan heb ik daar wel oren naar. Nou ja, als de KNVB dat goed vindt, dan is dat ook prima. Dus het gaat om dat soort dingen nog. Ja, dat heeft hij natuurlijk wel, uh, wel verdiend, kunnen we dat zeggen, die clausule? Ja, nou, hij heeft zichzelf in een positie gemanoeuvreerd dat hij dat kan eisen. Um, mm. En dat kan je alleen maar doen als je succes haalt. En als je een nationaal elftal onder je hoede hebt dat niet alleen... Uh, goed voetbalt, uh, dat een WK-finale haalt... waar iedereen tevreden is bovendien... dus waar eigenlijk ongelooflijk weinig op aan te merken is... dan kan ik me ook voorstellen dat de KNVB zegt... ja, we gaan toch eens proberen of die Van Marwijk nog wat langer wil blijven... want veel beter is het eigenlijk de afgelopen decennia niet geweest. Ja, ja je zegt net uh, uh, iedereen is tevreden. Dat, dat gevoel krijg je ook naar buiten toe. Hè? Het, het klikt gewoon op een of andere manier. Dat gevoel heb je ook. Iedereen kan het goed naar elkaar vinden. KNVB is blij, Van Marwijk blij. Hoe denk je dat de spelers reageren? Nou ja, volgens mij zijn die overwegend ook wel uh, tevreden. Er zijn natuurlijk altijd wat spelers die niet tevreden zijn. Want als je niet standaard speelt... of het gevoel hebt dat je niet altijd zeker bent van je plaats... maar dat geldt ook bij clubs... dan zijn je wat minder tevreden te, uh, zijn. Maar ik, dat dus uh, vind ik vrij duidelijk geweest. heeft vrij duidelijk aan spelers uitgelegd uh, waar ze aan toe zijn. Iedereen weet dat ook. Ik denk dat als je het aan de spelers vraagt en zegt... goh, iedereen is fit, maak dan eens een logische basisopstelling... dat ze allemaal wel ongeveer op hetzelfde uitkomen... Hm. En dat is wel wat mijn ervaring is. Dat voetballers belangrijk vinden. Duidelijkheid. En dan kun je er ook een keer niet in staan. Maar liever dat dan... Uh, nou Onze, ja. Onzekerheid. Precies. Ja. Van, uh, doe maar wat. Dan een keer naar links en dan een keer naar rechts. Dan naar uh, de wedstrijd van vrijdag. In Amsterdam tegen de Zwitsers. Grootste zorgenkind Klaas-Jan Huntelaar met, uh, met zijn gebroken neus. De bondcoach zal vrijdag geen gebruik maken van de spits. Uh, die kans is niet groot. Nee, ik neem, als ik geen risico hoef te nemen met hem, dan doe ik dat ook niet. Ik heb ook met zijn coach gesproken. Ik heb heel vaak gezegd dat ik... Uh, ik hou wel heel veel rekening altijd met mijn spelers. Maar als een coach mij op een normale manier belt... en uh, Je hebt natuurlijk allemaal je eigen belang. Uh, dit is geen kwalificatiewedstrijd. Dus ik heb gezegd dat ik in principe geen risico met hem neem. <laughs> als ik, als ik die, die, uh, deze quote nu nog eens de revue laat passeren... dan valt me één zinnetje op als een coach mij op een normale manier belt. Ja, dat, dat viel mij vanmiddag ook op. Dat klinkt alsof er dus blijkbaar ook coaches zijn geweest ja. in het verleden... die blijkbaar op hoge poten of arrogant... De bondscoach hebben gebeld en gezegd... als je het maar uit je hoofd laat, dat. Nee, nou heeft u ja. Stevens... die kennen we natuurlijk juist als een meneer... die altijd heel lief en vriendelijk... Nee. die heeft blijkbaar van... bedoel jij ja. ja, ja. Um, kijk, die heeft natuurlijk de bondscoach gebeld... en gezegd, joh, luister eens... doe er een beetje voorzichtig mee. Um, en uh, Toen heeft Van Marwijk waarschijnlijk gedacht... ja, hij zegt dat zelf, het is ook maar een oefenpotje... dus dan ga je dat doen. Maar ik vond het inderdaad ook wel frappant. Dus het klinkt een beetje alsof hij dus in het verleden ook wel benaderd is... door coaches van andere clubs die dat wat minder vriendelijk hebben gedaan. Maar ik vind het overigens volkomen terecht dat hij er geen risico mee neemt. Want waarom zou je? Dan zijn er wel belangrijkere dingen. En dan het gevolg natuurlijk. Huntelaar er niet bij. Wat voor gevolg denk je dat dat zou kunnen hebben voor de opstelling? Ja, nou goed. Kijk, normaal gesproken is Van Persie altijd de eerste spits van Van Marwijk geweest. Hoe goed Huntelaar het ook gedaan heeft... En dan kon Van Persie vaak wel weer ergens anders spelen... omdat er wel aan de zijkanten iemand ontbrak. Want dat is altijd zo bij het Nederlands elftal. Maar ja, denk terug aan het WK. Stond Van Persie gewoon het hele toernooi in de spits. Um, nou ja, kijk, omdat ook Robben er niet is en ook Afvalaar er niet is... en Huntelaar dan niet beschikbaar is, wordt de spoeling wel dun. Want dan hou je er volgens mij precies vier over voor de plaatsen voor in. Dat is namelijk uh, Kuit en Van Persie op de zijkanten. Uh, of Van Persie in de spits, Kuit op de zijkanten. Uh, met Van der Vaart. Die daar dan ook maar weer eens moet gaan spelen en snijden uh, erachter. Dat zijn dan de enige vier die je eigenlijk nog hebt. Ja. Goed, dankjewel voor nu. We gaan nog even doorpraten, met name met uh, Hannibal Huntelaar, zoals die nu wordt genoemd, vanwege dat masker natuurlijk. Uh, vrijdag is hij er dus niet bij, ondanks dat masker en ondanks zijn meetrainer vandaag. Bert Mildring, die sprak met de spit van Schalke en begon natuurlijk over zijn uiterlijk. Wat denk je als je in de spiegel kijkt? Ja. Ik denk, uh, Neusje voor de goal staat weer recht. Dat is wel stoer hoor. Ja, het ziet er uh, indrukwekkend uit, ja. Heb je vanochtend ook getraind uh, zoals gisteren? Ik heb uh, vanochtend uh, gewoon meegedaan. Uh, met een groep? Met een groep, ja. En uh, gekeken hoe dat ging met, uh, met masker en alles. Dus, uh... En hoe ging dat? Ah, ik moet zeggen, het ging wel, ging wel aardig. Helemaal niet heel voorzichtig? Ik bedoel, ja, je hebt een masker op, maar zo'n tik doet dat toch zeer? Nou ja, je voelt het iets uh, met lopen af en toe, maar voor de rest, ja, dat masker dat zit goed en uh, ja, biedt genoeg stevigheid. Uh, Houdt ook ruimte tussen mijn neus over, dus, uh, uh, tussen mijn neus en het masker, dus ja, het zit wel, uh, zit wel goed. Ja, en, heb je ook uh, kopduels aangegaan en zo? Uh, nee, niet zo heel veel, daar kijk je nog wel een beetje mee uit. Ja, maar dan lijkt mij dat je niet gaat spelen. Nee, nou, ja, ik ga in ieder geval geen risico nemen, nee, dus. Uh, uh, uh, dat denk ik ook Ja, dat is niet spelen En geldt dat dan voor Zwitserland of geldt dat ook voor uh, volgende week Duitsland? Nee, Duitsland uh, Dan is het ongeveer twee weken Dus dan, uh, dan is het al wel weer aardig End op weg uh, zit hij weer uh, wat vaster En uh, nee, die moeten wel te halen zijn Ik denk dat deze nog net iets te vroeg komt Maar uh, misschien uh, wel vanaf de bank beginnen En uh, hoe lang staat er eigenlijk voor Voor zo'n blessure uh, Wanneer is je neus weer helemaal normaal? Ja, dat hij echt weer uh, goed vast zit, is uh, volgens mij vier uh, weken zoiets. Maar ja, het, voelt wel, uh, het voelt wel goed aan en uh, met een masker kun je wel spelen. En wat zegt uh, jouw club er eigenlijk van? Uh, ja, Stevens heeft geloof ik al gezegd, van, doe voorzichtig met Huntelaar, Laar. Uh, maar als je dan tegen Duitsland wel zou gaan spelen, is dat dan voorzichtig doen? Ja, nou ja, kijk, uh, als het masker erop zit, dan uh, kan er niet zo heel veel gebeuren. Maar uh, ja, er zijn altijd momenten dat, uh, dat er iets kan gebeuren. Dat kan ook als hij uh, weer helemaal, uh, helemaal vast zit. Dus. Uh, uh, natuurlijk is het risico ietsjes groter, maar uh, nee, daar ben ik niet bang voor. Heb je het al eerder gehad, zoiets dergelijks? Uh, nee, niet aan mijn neus, nee. <laughs> Waar wel aan dan? Een keer uh, vinger uh, kapot gehad en uh, uh, vingercootje. Uh, Middenhands, beentje een keertje. Dus. Een uh, uh, paar, paar kleine dingetjes wel een stuk gevaarlijker uit, hè, onze spits nu. Nou ja, met masken zie je er niet zoveel van, dus, uh... Wel gevaarlijk, hoor. <laughs> ja, als jij het zegt. Ja, Klaas-Jan Huntelaar met de quote van de dag... neusje voor de goal staat weer recht. Dan verder met Maarten Stekelenburg. De doelman van Aas Roma is weer terug bij Oranje. In september kwam hij ongelukkig in botsing met een tegenstander... en liep daarbij een hoofdblessure op. Bas Stigler vroeg hem naar de gevolgen van die botsing. Nou ja, en... Ik wil het eerst zeggen dat ik er weinig uh, van gemerkt heb, moet ik zeggen. Maar uh, het is wel zo dat, natuurlijk, uh, dat vaak die acties uh, vaak voorkomen met keepers, uh, regelmatig zelfs, uh, dat je ervoor moet gooien. Dus in dat opzicht zou je misschien denken dat je misschien wat, wat, wat banger wordt, maar ik absoluut niet. Want uh, de eerste wedstrijd namen mijn ik terugkwam als laatje en toen keek ik ook een paar ballen er in. Nou goed, hier kwam, hier kwam ik goed door. Dus die angst heb ik niet gehad, nee. Nee, maar het kan ook eng zijn dat je denkt, wat gebeurt er in mijn hoofd? Want je bent hersteld van die blessure. Vervolgens wil je weer het trainingsveld op. En blijkt dat dat toch even tegenvalt in het begin. Nou, in zoverre was het zo dat ik weer gewoon rustig begon met trainen. Dat het goed ging. En, uh, na wat intensievere training was er ook eigenlijk niets in de hand. Totdat ik het eind van de middag gewoon thuis had. Uh, toen kwam de hoofdpijn in één keer. En op dat moment dacht ik eerst van, nou ja goed, ik heb wel vaker gebeurd. Je denkt, hij was hoofdpijn. Maar goed, dat bleef doorzitten de volgende ochtend ook nog. En, uh... dan zou ik schrikken. Ja, ja toen, toen dacht ik er zoiets van, uh, wat is dit nou? Dus, uh, toen ben ik ook eigenlijk uh, die laatste wedstrijd, voordat we dus ons bij het zelf zelf van moesten melden de laatste keer, heb ik ook de wedstrijd met, Rome niet, uh, met Aas Roma niet gespeeld. Toen ben ik alleen al afgereisd voor een paar testen. En uh, ja, goed, me laten onderzoeken. En het was, uiteindelijk was het allemaal goed. En, uh, eigenlijk, uh, die week erop, uh, eind van die week weer rustig begonnen. En toen was het weg. En toen zei de club: We hebben een mutsje voor je gebreid. En zet dat eens op. En toen zei jij: Nou, ik ga het proberen. tien minuten geduurd. Ja, want het irriteerde je. Nou ja, goed. Het, het, ik zat meer. Ik had elke jeuk. En, nee, ik vond niks. Maar goed, dat is persoonlijk. Maar um, dan maar het risico lopen dat. Is, is dat dan de gedachte? Nee, dat nee. Dat. Nou, het is wel heel erg, er zijn natuurlijk ongelooflijk veel keepers die ja. een schop gekregen nee, hebben. Kijk, Dat is hetzelfde als dus als je nu in één keer spierblessures gaat krijgen. En nu, uh, als je de zes in de weekend gaat krijgen, dan gaat iedereen zeggen van ja, is het programma niet te zwaar. Ja. Ik bedoel, het was heel ongelukkig met keepers dat, dat, dat, dat ik die, uh, uh, die schop tegen mijn hoofd kreeg. Uh, hetzelfde weekend titel. En toen kwam in die week erop nog iemand van mij uit de Jupiler League en nog iemand uit, uh, van Jong Groningen volgens mij. Ja, dan heb je vier keepers. In, in, ...in een paar dagen, ja, dan krijg je die hele discussie natuurlijk weer. Dus dat, het is ook logisch. Maar goed, het is niet anders dan de vorige jaren en de komende jaren, moet ik zeggen. Het Nederlands elftal dan even weer. Um, is die, die wedstrijd tegen Duitsland, is dat een mooie testcase... Om, ...omdat je dan speelt tegen een op papier sterk land... ...dat je kan laten zien hoe goed je bent... ...en dat je ook zelf weet waar je staat? Ja, misschien wel. Maar goed, laten we, we moeten natuurlijk eerst vrijdag eerst Zwitserland. Ja, ja, dat is mooi. Voetballers kijken nooit over de eerste wedstrijd heen eigenlijk. Hè? Maar probeer nee, het me, toch eens een beetje. Nee, dat is in het verleden wel eens fout gegaan volgens mij. Ja. Nee, goed, we hebben eerst de eerste Zwitserland. Uh, we willen thuis uh, in Amsterdam, dus daar willen we een mooie wedstrijd van maken. En, uh, en daarna gaan we naar Duitsland kijken. Maar goed, inderdaad, er zijn twee mooie wedstrijden. En uh, goed, we weten allemaal dat Nederland, of Duitsland Nederland al die speciaals is. Goed, het is dan geen... Uh, een kwalificatie of een eindronde wedstrijd. Maar het is een vriendschappelijke. Maar volgens mij, Duitsland-Nederland nooit vriendschappelijk dus. And try my love. Uh, door de blessure van internationaal Erik Pieters... is bij uh, de twee oefenwedstrijden van Oranje tegen Zwitserland en Duitsland... de plek van linksachter vakant. Dat is een positie waar bijvoorbeeld Urbien Manuel zo goed uit de voeten kan. Maar de speler van AC Milan komt in Italië weinig aan spelen toe. En dus ook niet is hij door uh, de bondscoach opgeroepen. Het resultaat is een weekje vrij dat hij Manuelson doorbrengt in Nederlands. Rob Fleur kwam hem tegen en vroeg of hij nog aan het Nederlands elftal heeft gedacht. Ja, zeker, zeker. Ook omdat je daar gewoon graag vooruit wil komen. En het blijft nog steeds een doel om, om uh, me in het Nederlands elftal te spelen. De problemen waren er voor, uh, voor deze twee Interlands. Dus, Heb uh... je stilletjes een hoop? Van, uh, er is een vacature aan de linkerkant. Wie weet... Uh, nou, hoop je. Ja, je bent, je bent er wel mee bezig. En, en ja, je zou het graag in willen vullen. Ja, het is een, uh, een van mijn doelen die ik op zich in een korte periode wil, wil bereiken. Nog steeds gelukkig met je transfer? Ik ben nog steeds gelukkig met mijn transfer, ja. In het begin, ik zit er nu zeven maanden en... Uh, het lijkt al alsof je een lange tijd weg bent, maar dat is eigenlijk niet, niet het geval. En in het begin was het moeilijk. Veel nieuwe dingen, alles, uh, ja, je moest aan alles nog winnen. En je merkt dat nu een beetje alles uh, op je plek valt. Uh, je voelt je vrijer. Alles ja, komt een beetje uh, bij elkaar terecht... Waardoor, je, ik denk, waardoor ik beter kan presteren en, en uh, een, een, een goede start heb gemaakt... Die mij hoop geeft en uh, mij ook uh, het gevoel geeft dat ik uh, nog steeds kan slagen bij, uh, bij Milaan. En zolang ik die gedachte heb, zal ik geen spijt hebben van mijn transfer en zal ik er alles aan doen om, uh, om daar nog een aantal jaar uh, bij die club te spelen. Ben je inmiddels gewend aan het roulatiesysteem? Ja, daar ben ik wel aan gewend. Uh, je merkt uh, dat. Uh, bij ons in het team heb je er drie, vier die, die vast spelen. En uh, ja, de rest, dat roleert zeg maar. En, ik, en dat gaat ook zo een beetje op, uh, op de bank. Dus de kans dat je erbij zit, er niet bij zit, die zo kan wezen. Ik heb er, uh, dit seizoen ben ik één keer niet bij geweest. En voor de rest heb ik altijd uh, meegedaan of altijd minuten gemaakt... Maar je merkt wel dat de trainer veel aan het roleren is, ja. Ben je veranderd als voetballer? Ik denk dat ik wel ben veranderd als voetballer, ja. Uh, ook als je zeg maar, de wedstrijden bekijkt... Uh, ja, komt toch een beetje de Italiaanse mentaliteit... Uh, ja, daar, daar ben je... Mee aan het werk, zeg maar. Dus, uh, Bovenal telt winnen. Ja, en, en de trainer die, die is ook heel veel met mij uh, in, in gesprek Wat, ja, hoe dat moet. En uh, hij zegt dan: uh, Activi is uh, ja, fel en uh, uh, ballen veroveren. En, en ja, je merkt. Ik merk aan mezelf dat je, ja, je. Ik maak gewoon heel veel meters op het middenveld. Ik verover ballen. En, en dat was in de tijd van Ajax. Was dat wel, wel ja, een hele. Ik wil niet zeggen een hele andere speelstijl. Maar ja, ik, ik leer nu wel dingen die, uh, ja, die je nodig hebt om uh, ja, een nog betere voetballer te worden. Robbie Emanuelson tegen uh, Rob Fleur. Het balletje wordt wat groter, want we gaan het over uh, basketbal hebben. Leiden heeft uh, de eerste wedstrijd in de Euro-Challenge verloren. In de eigen 5 mei hal was het Turkse beziektas met 86-58 veel te sterk. Leon Kersten praat na over het eerste Europese duel van Leiden. De kampioen van Nederland, ZZ Leiden, speelde thuis... de eerste wedstrijd van de Europacup tegen Besiktas Istanbul... Die ploeg staat als nummer 18 genoteerd in de top 100 van ploegen in Europa. En het Nederlandse teams staan er niet op. Wordt u de jong speler van Leiden en dan moet je er toch tegen spelen. En dan is mijn eerste vraag, wat heb je ervan geleerd? Veel, veel. Ik bedoel... Uh, de, het is allemaal wat sneller. Uh, ze leveren allemaal wat meer druk. Uh, het zijn allemaal slimmere spelers. Ik bedoel, ze zij zijn vooral groter. Uh, op elke positie. Ja... Um, yeah. Dan hebben ze nog eentje rondlopen, die heet Darren Williams. In de ESPN, Amerikaanse blad, staat hij genoteerd als op 9 na beste speler van de NBA. Die speelt nu dan bij die Turken. En het is enige tijd in de wedstrijd jouw directe tegenstander geweest. Misschien ook wel jouw idool. Ik um, bedoel, als je naar hem kijkt, kan je veel van hem leren en zo. Maar hij is net als iedereen gewoon een mens. Uh, speelt in de NBA. Ik bedoel, het is altijd mooi om tegen iemand te spelen die uh, op hoger niveau heeft gespeeld of verspeeld. Um... Maar met alle respect, uh, het is toch iets anders dan een speler van Leeuwarden, Groningen, Den Bosch? Tuurlijk, tuurlijk, dat, dat wel. Maar ik bedoel, net als ik zeg, ze zijn allemaal gewoon mensen en moeten gewoon spelen tegen... Het maakt niet uit wie het is. Hard tegen iedereen. Dat is heel nuchter. Ja, zeker. Ik bedoel... Uh... Zijn naam zegt het misschien, maar ik bedoel, elke keer als hij op de vloer komt, maakt niet waar hij komt, hij moet, het, hij moet zijn game steeds weer leveren. En uh, het kan ook zijn dat wij, ik bedoel, dat wij het goed hebben geschaald en dat wij het gewoon goed hebben gedaan. Even naar die wedstrijd. Jullie beginnen uitstekend, komen voor het eerste kwart 21-18, het is in het tweede kwart nog 25-24. En dan? Ja, dan nou, verzwakken we weer. Um, ik bedoel, dan gaan we de gouden herf daarmee met 20 punten verschil misschien. Ja, ineens maken zij een 4-20-tussensprint ja, dan staat er een enorm verschil op het bord in die rust. En, ja, wat zeg je dan nog? Ja, dan ga je naar de kleedkamer en uh, dan gaan we even droven wat we mis hebben gedaan. En dan moeten we het maar weer oppakken in de Ik bedoel, het derde kwart. Het is tof, na zo'n uh, setback, na zo'n een, een goed kwart, een goede 15 minuten. En dan zit je weer 20 punten achter en ja, dan moet je gewoon weer uitzoeken wat je gaat doen en gewoon weer tegenaan. Ja, uiteindelijk uh, lukt dat niet. Zo omschrijf ik het maar. Het verschil is enorm. Was het leuk om te spelen tegen zo'n ploeg, zo'n Europese toppen? Zeker, zeker. Vooral als het voor het eerst is. Dus. Uh, voor het eerst voor ons. En, uh, dat zeker. Smaakt naar meer, denk ik. Altijd. De Jong staat er nu. Hoort het al, Leon Kersten uh, van Leon Kesten. Er was vanavond een NBA-ster in de 5-mei-hal in Leiden. Darren Williams, normaal gesproken spelend voor de New Jersey Nets, komt uh, voorlopig uit voor dat Turkse Tas. Door oneenigheid tussen spelers en organisaties over de verdeling van het geld, wordt er nog altijd niet gespeeld in de NBA. Veel sterren zijn daarom tijdelijk uitgeweken naar clubs in Azië en Europa. Williams, die met de Verenigde Staten goud won op de Olympische Spelen, denkt vaak over die impasse waar de Amerikaanse competitie in verkeert. Every day, you know, I'm, I'm trying to, you know, keep up on what's going on. Talk to my agent, uh, you know, get some insight on, you know, when the when the deal is going to get done. No, I think it's unfortunate for everybody involved, you know, uh, for the players, for the owners, uh, for for the fans. Voor uh, alle workers in all the arenas die are, you know, out of jobs right now. Uh, so everybody's, everybody's hurting right now. So the lockout is, is definitely not a good thing. En hoopelijk you know, we can get a deal done soon. Dieron Williams hij, uh, vertelde dat hij elke dag op de hoogte wordt gehouden of en wanneer er gespeeld gaat worden in de NBA. Hij baalt ervan voor zichzelf, voor de spelers, voor de supporters... voor de eigenaren en alle medewerkers van de clubs en accommodaties. Williams hoopt voor alle betrokkenen dat de lock-out snel tot een einde komt. Het is uh, bijna vijf minuten over half elf. Volgens mij is dit het geluid van uh, softcell van een tijdje geleden. Inderdaad, teentje het loud. Dus en, uh, love. De hockeyers van Rotterdam hebben koploper Amsterdam een nederlaag toegediend. Het inhaalduel in de hoofdklasse eindigde in 6-4. <laughs> Mooie uitslag. Tim Steens was aanwezig bij het uh, spektakelstuk in Rotterdam. Ja, we waren vanavond bij de topper tussen Rotterdam en Amsterdam. En het was een spectaculaire wedstrijd moet ik zeggen. Kijk maar naar het scoreverloop. Het eindigde uiteindelijk in 6-4 voor Rotterdam. Praat even na met die wedstrijd met uh, Robert van der Horst van Rotterdam. Uh, ja, Robert, allereerst uh, een mooie wedstrijd en terecht gewonnen, denk ik. Uh, ja, ja, twee ploegen die uh, zeer aanvallend wilden hokkieën. En uh, vandaar dat het ook zo'n spektakel was, want er waren veel goals. Maar op basis van de tweede helft hebben we wel verdiend gewonnen, zeker. Ja, even naar jou kijken. Uh, je bent een tijd geholygeerd geweest. Uh, wat had je precies? Ik had een pees in mijn voet gescheurd. Ja, je hoort het niet vaak, maar uh, <laughs> ik ging op iemand zijn voet staan en uh, ja, hij scheurde af. En uh, zeven weken is het uit heeft het uiteindelijk geduurd voordat ik weer uh, echt kon hokkieën. Uh, afgelopen zondag en vandaag stonden we in het kader van het herstel. En, uh, ja, ik, ben, ik, heb, ja, ik ben geslaagd. Ja. Ja, wanneer heb je die blessure precies opgelopen? In de competitiewedstrijd of voor de competitie nog? Ja, het speelde al gedurende de voorbereiding op de EK en daar heb ik met pijn gespeeld. En, uh, echt, de eerste wedstrijd van de competitie ging het fout. Maar je hebt nu alweer een tijdje gespeeld, zeg maar, dus het gaat goed. Ja, het gaat de goede kant op. Ik ben fit, ik ben, ik ben fris. Uh, ik, ik, ik pak nog wel blokjes in wedstrijden om de voet niet te lang te belasten. Maar uh, wanneer ik speel, speel ik voluit en dat is wel een vreemd gevoel. Zeker lekker zo vanavond in zo'n topper te spelen. Ja, ja op voorhand uh, zei ik dat ik het jammer vond dat deze wedstrijd op woensdagavond was. Omdat dit eigenlijk een mooi zondagmiddagpotje kan zijn. Maar uh, qua sfeer en uh, qua wedstrijd wat de spelers gebracht hebben, was het, uh, ja, was het toch wel een hele mooie wedstrijd. Ja, we kijken even verder uh, naar de competitie. Jullie staan nu op de derde plaats. We kijken straks even naar de ranglijst. Um, je hebt al de afgelopen paar jaar hebben jullie de play-offs uh, gehaald en dan de halve finale gestrand. Um, wordt het niet tijd voor een finale plaats? Absoluut. Een beetje te vroeg. Nee, nee, absoluut, dat uh, durf ik wel uit te spreken. Uh, volgens mij staan we nu tweede, gedeeld tweede, twee punten achter op Amsterdam. Uh, dus we doen mee. En we, we winnen van, uh, van uh, een topclub als Amsterdam, die speelt gelijk tegen Bloemendaal. Uh, dus uh, waarom zouden wij niet mee kunnen doen om de titel? Ja, jullie hebben ook een team voor denk ik? Ja zeker, als je kijkt naar de kwaliteiten die we voorin hebben en uh, de constante achterin. Uh, degelijk middenveld, uh, we hebben alle ingrediënten wat mij betreft. Even nog naar te kijken Robert. Uh, volgende week maakt Paul van Assen selectie bekend voor de Champions Trophy in uh, Nieuw-Zeeland. Uh, hoe staat het met jou eigenlijk? Ben jij erbij? Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet. Uh, wat ik al zei, ik ben in, uh, met mijn herstel bezig geweest. Nou, ik, ik ben uh, vrij fit. Het gaat de goede kant op. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de bondscoach die beslist. Maar je hebt al meegetreden met Nederland zelf, toch? Ja, ja, ik ben al twee weken met Nederland al bezig. En, uh, nou, ik, ik zit vol in het proces, dus ik hoop dat ik er gewoon uh, lekker bij ben. Wat heb je vanavond zien spelen? En ik heb nog even gesproken. Hij was tevreden over je, hoor. Nou, hartstikke fijn. Hartstikke fijn. <laughs> maar je zou wel mee kunnen, zeg maar. Dan hij betreft wel, ja en de dokter uh, die ook betrokken is bij ons team die geeft ook aan dat het de goede kant op gaat dus uh, ja waarom niet? Oké okay, uh, Robert uh, bedankt en succes in de competitie verder en met Nederland zelf al hè? Dank je wel. Kijken Kijk we tenslotte nog even naar de stand. Uh, ja, Amsterdam blijft onlangs een nederlaag wel aan kop, 22 punten en uh, Robert zei het al daarna drie ploegen met 20 punten. Dat zijn uh, Bloemendaal, uh, Rotterdam en uh, Pinoké en waarbij doelstallen dan uh, de plaats op de ranglijst bepaald. Uh, doelstallen van Bloemendaal is op dit moment het beste. Plus 20 staan tweede. Rotterdam heeft plus 13 en, of plus 12 moet ik zeggen die staan uh, derde. En Pinoquet plus 9, en die staan dus op de vierde plaats. Oké, okay, dankjewel Tim Steens. was dat? De schaatsploeg van Gerard van Velde doet het opvallend goed. Op de NK-afstanden haalden de APPM-rijders vijf Wereldbeker-tickets op. Sjoe de Vries maakte het meeste de indruk, een goede indruk. Vandaag stapte de Sprintersploeg weer op het ijs om te trainen. Vanuit Tialf, een reportage van Steven Dalebout. Sjoerd de Vries, Michel Mulder, Jesper Hospes, Jacques de Koning en Heijn Otterspeer zoeven in een treintje over het ijs. Laatste man in dat treintje is coach Gerard van Velde. Voor de gelegenheid met een microfoontje opgeplakt. Uit de bocht. Je mag niet meer boeren nu? Nee, je mag geen scheten meer laten. Je mag ook niet meer boeren nu. Nee, nee dat kan nog niet meer. We hebben Alles voor opgenomen nu. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen, dat zei Gerard van Velde ook toen hij maandagochtend wakker werd en terugkeek op het weekend. De Vries, Mulder en Hospers toonden alle drie aan dat ze enorme vooruitgang hebben geboekt. In ons team, kijk, wij werken eigenlijk met, met mensen eigenlijk die topploegen niet, uh, niet willen hebben. Of uh, niet aan de praat kunnen krijgen. Of, uh, of lastig zijn. Uh, nou, dit, dat, dat krijgt APPM. Kijk, en uh, daarvan. Uh, proberen wij uh, die mensen weer zo te krijgen... Uh, dat we ze weer aan het rijden krijgen. En zo'n ploeg zijn wij. Ja, precies. Een klein vierkantje blijven. En ook als je de bocht ingaat... wil je iedere keer toch jezelf triggeren laag. Ja? Ja. Op ook Sjoerd Vries is zo'n schaatser waar het er maar niet uitkwam. Hij was wereldkampioen bij de junioren. Maar bij de controlploeg liep de samenwerking met Jacques niet. De Vries besloot het gespreide bedje te verlaten en voor veel minder geld bij APPM aan de slag te gaan. Hij werd dit weekend op het NK tweede op de 1000 meter en derde op de 1500. Voorlopig pakt de keuze om Ori te verlaten dus wonderbaarlijk goed uit. Dat is heel belangrijk, voor mij was dat heel belangrijk. Dit NK is voor, voor, ja, voor iedere schaatser is gigantisch belangrijk, want je wil laten zien waar je bent... En... Daarom ben ik ook zo blij met de tijden die ik gereden heb. en, en De, de kwalificaties als die wildke plek is helemaal mooi. Maar dat je gewoon een tweede en een derde plek op een honderdste. Man, gewoon echt, uh, ja, dat, dat je dat kan. Dat, dat geeft mij een heel goed gevoel. En, en daar kan ik weer verder op bouwen. En dat geeft heel veel zelfvertrouwen in de toekomst. Ja. Kreeg je dan gewoon die laatste 50 meter dan even, snap je? Richting de 500 meter, maar je bouwt hem wel mooi naartoe deze jongen, wij met z'n allen, we doen het echt volledig. Ja, financieel worden we er niet heel veel beter van. We kunnen net, een, we kunnen net rondkomen. En, en uh, ja, we, we hebben geen uh, salarissen van uh, boven de 100.000 euro. En, uh, en ja, dat is anders. Ik, ik vind het gewoon heel fijn om met ambitieuze mensen echt te werken. Die nog voor, voor ja, alles nog nieuw is. en alles. Uh, en, uh, dat vind ik fijn. Ja. Ja. Het gaat echt om het schaats. Het gaat echt puur om het schaatsen inderdaad. He? Ja. ja, goed, hè? Ja, dat is mooi zo. Dat is goed opgebouwde staaggroene. Ik hou daarvan om echt in de bocht gewoon echt lekker van bult te gaan daar. He? De Vries heeft geen zin om achterom te kijken. De liefde voor Jacques-Ori is over, dat is duidelijk. Gerard van Velde is de nieuwe vlam. Ja, ik, ik, ik merk gewoon heel erg Gerard hoe hij vroeger... Of je kan, ik heb hem nooit echt meegemaakt als topsporter zelf. Ik heb hem alleen meegemaakt als coach. En je, kan, ja, je ziet soms momenten dat, dat, je, dat de topsporter Gerard van Velden weer, weer terugkomt. En, ja, ik, wat ik bijvoorbeeld wel echt van hem geleerd heb... En, en dat hij, dat, dat gedrag keurt hij misschien nu niet goed... omdat, hij het, omdat het wel een beetje een team tegen, uh, in strijd is met het teambelang... maar dat je soms echt voor jezelf moet kiezen. En dan moet je echt de, de hele wereld laten stikken. En, en die hele egoïstische kant van Gerard... die, uh, die heel soms nog eens uh, voor... Zoals uh, ik het een beetje terugkijk als topsporter was, hij behoorlijk egoïstisch. Uh, Zo'n aspect uh, dat hij je toch laat zien van... Ja, soms moet je ook echt even voor jezelf kiezen... En dan, Um, dan ja, kan je niet bouwen op een ploeg en niet bouwen op een trainer en niet bouwen op een structuur. Nee, jongens, wat mij betreft uh, zit het erop. Voor de liefhebber die, uh, die doet het aan 200. Dat is, uh, ja, dus dat is mooi, uh, mooi diep. Top. Goed hoor. Ja, achteraf pakt het goed uit. Hè? En uh, ja, dat is, het is ook vooral een overwinning op jezelf. Hè? Zo zie ik het erg. En, uh, je hebt altijd het idee dat het je beter kan dan dat je deed. En je moet het toch ergens laten zien. Nou, ja, dat heb ik nu gelukkig al een beetje gedaan. Volgende week woensdag vertrekken de mannen van APPM naar de Wereldbekerwedstrijd in Chelyabinsk. Sjoerte Vries hoopt daar opnieuw te kunnen aantonen dat hij het licht heeft gezien. Let's Olfendeel en crackling Jots. Al uh, enkele weken maakt uh, Adam Maher indruk bij uh, koploper AZ. 18 jaar is het talent, het lijkt nu toch echt dat hij is uh, doorgebroken. En dat is ook bij de KNVB doorgedrongen. De aanvaller is door bondscoach kortpot geselecteerd voor de EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Schotland. Aanstaande maandag wordt hij gespeeld in Nijmegen. Maar de KNVB is niet de enige kaper op de kust. Ook de voetbalbond van geboorteland Marokko is in de race. Nou, Maher's vader adviseerde zijn zoon vorige week openlijk om voor Oranje te kiezen. Rob Fleur bezocht het trainingskamp van de Nederlandse talenten... en vroeg jonge Maher naar zijn ervaringen. Ja, ik doe mijn best hier en uh, ik hoop dat het goed gaat komen. Maar je moet spelen, er is zoveel om te doen geweest. Ja, ik moet eerst laten zien dat ik uh, het aan kan en, uh, op trainingen. Dus dan uh, hoop ik dat ik wel speel. Maar, maar ik zal mijn best gaan doen. Dat heb je toch in, uh, in de Eredivisie al bewezen? Dat je aardig kan voetballen? Met alle, uh, dan druk ik me heel netjes uit. Ja, dank u wel. Maar waar ja, zet is het anders dan nationaal? En ik probeer gewoon mijn best te doen. En uh, elke training. En ik hoop dat ik dan ga spelen. Heb je discussie rond jouw persoon de voorbije weken een beetje gevolgd? Wat dacht je van, nou, laat maar? Ja, ik heb dat wel gehoord, maar ik was er niet echt mee bezig. Want uh, ik, ja, ik, ik, hoor een, dat ik ben uitgenodigd voor de, de jonge Oranje En ik probeer hier gewoon mijn best te doen. En uh, de rest ben ik niet mee bezig. Wat heeft Kort de Bondscoach je gezegd? Gewoon, die speelt op 10? Nee, hij heeft nog niks gezegd. Hij zei alleen van, uh, wat hij van me verwacht. En uh, ik denk wel dat ik hier op 10 ga spelen. Als ik dan speel. Want uh, ik speelbaar zet ook op 10. Dus daar heeft hij me volgens mij ook voor gehaald. En heeft hij ook gezegd van, ik verwacht hetzelfde als ik bij een AZ eens zie van je? Nou, hij zei van, ik verwacht wel ja, dat je je best probeert te doen. En uh, laat zien wat je kan. En gewoon je eigen ding doen. Dan kom je vandaag binnen als debutant. Hoe gaat dat? Ja, ik ben gewoon uh, warm. Ja. Mensen kwamen gewoon naar me toe en uh, zeiden gewoon van, je bent welkom hier. En uh, ik was gewoon, uh, het was gewoon warm hier. Ja. vader heeft vorige week wat gezegd hè? tegen de Nederlandse media. Was je er blij mee of was je er een beetje ongelukkig over? Nou, volgens mij wist hij dat niet echt. En, uh, hij heeft niet echt gezegd van, uh, dat ik uh, keuze voor Nederland moest kiezen. Nee, het was maar... zijn advies, zei hij, omdat je in Nederland bent opgegroeid... en in Nederland de voetbalcultuur ja. in die je bent opgegroeid. Hij heeft gewoon uh, gezegd wat hij vond van Nederland en wat hij vond van Marokko. En Verder was hij niet echt, uh, heeft hij gezegd dat moet voor Nederland of je moet voor Marokko gaan kiezen. Dus, maar het, uh, de keuze ligt aan mij. En, uh... Speelt het al? Nee, ik denk het niet, want ik ben net pas weer en Ik wil hier eerst laten zien. En, uh, ja, het is nog niet aan de orde om te gaan kiezen wat, uh, waar ik ga spelen. In Marokko werkt een Nederlandse trainer. Die probeert alle ne Nederlandse Marokkanen naar Marokko. Dat is Pim Verbeek. Nee. In Nederland hebben we Mo Allag van Marokkaanse origine. Die probeert alle Marokkaanse jongens voor Nederland te bewaren. Een hele bizarre situatie. Ja, zeker weten. Maar uh, het is niet echt om de afkomst te gaan kijken. En uh, ja, met Marokko gaat laatst wel goed. De organisatie is goed bezig. Dus. Nu maandag tegen de schotten. Ja, en daarna gaat het weer het leventje in Alk, Maar we verder. Hè? Ja, dan moeten we weer voor de... Uh... <laughs> moeten we ons best weer doen en elke wedstrijd weer proberen te winnen. En uh, met goed voetbal. Welke uh, aandermheng krijgt jongeren aan je maandag te zien? Gewoon dezelfde uh, als zet. Uh, Die ook een, uh, een zaalvoetbalcall kan maken. Laten ja, het zomaar uitdrukken zoals tegen Irakers uh, Onder de voeten door, kruip door, sluip door. Ja, dat zal kunnen. Ja. Hmm. Ik doe gewoon mijn, ik mijn eigen spel en uh, verder kan ik wel goed hopen. Goed, we gaan het afwachten. Aanstaande maandag dus. Uh, Jong Oranje tegen Jong Schotland in Nijmegen. Dat was uh, Adam Maher tegen Rob Fleur. 100 jaar zou hij zijn geworden. Ja, Rob Fleur niet. Maar uh, Kik Smit wel. Uh, een van het land's allereerste grote voetballers. Hij overleed tijdens het WK van 1974. Maar een paar dagen voor de finale tegen Duitsland. Zijn geboortedag werd op een bijzondere manier herdacht... in het stadion van Weilen, de HFC Haarlem. Zijn drie zoons en kleinzoon presenteerden daar namelijk... een fonkelnieuwe website... ter ere van hun vader en grootvader, Kik Smit. Heeft u allemaal een plaatsje gevonden? Hartelijk welkom allemaal in de kantine van ons aller HFC Haarlem. Een club zonder toekomst, weten we inmiddels. Maar met een glansrijk verleden. En dat is ook wat waard. De echte reden dat we ons hebben verzameld hier... is dat vandaag precies 100 jaar geleden... de beste Haarlemspeler ooit het levenslicht zag. Wat zou het ook mooi geweest zijn als hij hier als 100-jarige in ons midden had gezeten. Maar op 1 juli 1974... terwijl zijn Oranje triomfervierde in West-Duitsland... bezweek hij 62 jaar jong aan een vreselijke ziekte. Kik Smit is hier helaas niet, maar zijn kinderen en kleinkinderen zijn hier wel en komen met een prachtig initiatief waarover zoon Jan Smit ons nu alles gaat vertellen. Dames en heren, Jan Smit. Jan Smit, u bent geloof ik de oudste van de drie broers, hè? Dat klopt. Ik ben uh, inderdaad de oudste. Kunt u eens in een paar zinnen uitleggen wat er vanavond eigenlijk te gebeuren staat? Nou, Vanavond uh, vieren we de honderdste geboortedag van mijn vader. Uh, bij die gelegenheid uh, hebben we, uh, wij, uh, onze drie broers... Uh, een site uh, gemaakt, uh, een website. En uh, daar hebben we het hele archief opgezet... dat in het verleden door onze ouders is uh, bijgehouden. Uh, Zoon zijn van, uh, van Kik Smit, van een, ja, van een levende legende... is, is dat een, een voordeel of, of een nadeel? Hoe heb je dat ervaren? Elk voordeel heeft zijn nadeel, zoals je weet. <lacht> <lacht> Vroeger hadden we een, een grote fanelle-blik. Zo'n ding van nou, een, een kubieke meter bijna... En uh, daar zaten alle paparassen in die met de carrière van mijn vader te maken hadden. En dat is nu allemaal gedigitaliseerd? Dat is allemaal gedigitaliseerd. Er zijn ongeveer uh, duizend uh, documenten in totaal. En daar zijn uh, leuke brieven bij van de KNVB, van Karel Lotsi vooral. Beste kik, ik heb de zaak die jou na aan het hart ligt met de heer Van den Berg besproken. Onze conclusie is, uh, als je uit de melkzaak gaat, je het beste... Een sigarenwinkel in de Gronier-straat of zo kan beginnen. Niet te groot, kerel. Maar geen café. Dan word je gebruikt. Hoe bent u op het idee gekomen om dit op deze manier publiekelijk te gaan maken? Nou, het, het moet bewaard blijven voor de toekomst. Want het gaat niet alleen om gegevens over mijn vader, maar ook over de KNVB bijvoorbeeld. Het zijn buitengewoon interessante dingen... Um, dus dat idee dat speelde al veel langer en ja nu er de mogelijkheid is om een eigen website te hebben en het daarop te zetten en het aan iedereen te laten zien is natuurlijk ideaal jongens het is met een zekere ontroering dat ik hier voor het laatst op vaderlandse bodem nog een paar woorden tot jullie spreken ga. het zal een zware reis zijn maar een reis die we met succes kunnen afleggen met schijmen doet wat wij van jullie verwachten dat wil zeggen, je voor 100% geven, je gedurende het verblijf in Komo... te onthouden van alles wat verkeerd is, Even verkeerd en aanstaande zondag tegen Zwitserland het veld in te gaan, met kaken op elkaar, met ballende vuisten... ter ere van onze kogelijke Nederlandse voetbalman, ter ere van ons vaderland. Het was een hele rustige, hele vriendelijke man. Er is altijd gezegd, misschien ook wel een beetje te rustig voor een voetballer? Nou, zo rustig was hij niet. Hij was heel, heel vriendelijk inderdaad en, en goed te benaderen... Nu heeft uw vader nooit geweten wat uh, überhaupt het internet uh, tegenwoordig is. Kunt u een voorstelling maken van wat hij hiervan zou hebben gevonden? Oh, hij zou dit fantastisch gevonden hebben. Ja, zonder enige twijfel zou hij het prachtig vinden. Want nu kun je op je gemak vanuit je stoel... kun je al die documenten op een, op een groot scherm toberen. En uh, rustig doorlezen, en dat is uh, prachtig, dat zou hij geweldig gevonden hebben. Maar dat wisten wij natuurlijk allemaal al in Haarlem. Dat Kik Smit, onze eigen zwerver, met grote voorsprong op de concurrentie... de aller, allerbeste voetballer van zijn generatie was. Daarvoor hoefden we hem echt niet te zien voetballen. Robo Ja, mooi. Bijdrage van uh, Matthijs Westraat. Ik heb even de website erbij gepakt. www.kiksmid.com Moet u voor de eens even op het plakboek uh, klikken. Je gaat gewoon echt uh, jaren terug. Je zit echt door een plakboek heen te bladeren. Goed, keksmit.com voor de liefhebbers. Um, nog even slecht nieuws voor FC Utrecht. Um, Jac Moelenga is er uh, opnieuw voor een lange tijd uit. De Zambiaan die blijkt zondag tijdens de wedstrijd tegen Ajax zijn linker kruisband gescheurd te hebben. Dat te bedenken dat hij toch nog een tijdje heeft doorgespeeld. Moelenga was net hersteld van een scheuring in zijn rechter kruisband. Nu is de linker dus aan de beurt. En voor een dergelijke blessure staat uh, normaal gesproken een hersteltijd van zeker zes maanden. We wensen hem sterkte vanaf hier. En Feyenoord kreeg goed nieuws... want het heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Ruud Vormer. 23-jarige middenvelder van Rodi SC heeft een aflopend contract... en kon daarom transfervrij van de Rotterdammers worden overgenomen. Per ingang van het volgend seizoen dus, voor alle duidelijkheid. Goed, dit was NWS Langs de Lijn. Morgen is er weer een met Jeroen Stomborst. Zometeen, zoals te doen, gebruikelijk met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Interlandvoetbal op Radio 1. Vrijdag om half negen. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar, helemaal naar de rechterkant van het veld. Nederland, Zwitserland. Van bal? Oh. maar gaat er gewoon in. Tuit zegt, ja sorry, het was een voorzet. Ik uh, neem de niet excuses daarvoor. Een bijzondere NOS langs de lijn. De waren zeven, hoorde ik om me heen. Vrijdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.